1 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk met de schoolbus met kinderen in Eperbach in Duitsland. Volgens ooggetuigen reed de schoolbus zonder te remmen tegen enkele auto's en kwam die tot stilstand tegen een winkelpui. Bij het ongeluk raakten ruim 40 kinderen gewond. Zeker 5 kinderen die voorin zaten zouden er slecht aan toe zijn. De chauffeur van de schoolbus raakte licht gewond. Hij wordt ondervraagd. De Duitse justitie is in het hele land bezig met invallen vanwege een onderzoek naar Iraanse spionnen. Het Openbaar Ministerie heeft zeker tien verdachten op het oog. Volgens Duitse media worden ze verdacht van het voorbereiden van aanslagen op Israëlische en Joodse doelen. De tien Israël-Iraniërs zouden lid zijn van een elite-eenheid van de Iraanse revolutionaire garde. Een tekening van een heuvel in Montmartre uit 1886 blijkt een echte Van Gogh te zijn. De tekening werd een paar jaar geleden gevonden in een nalatenschap. Vanochtend werd hij in het Singermuseum in Laren gepresenteerd. Nu is vastgesteld dat dit een echte Van Gogh is, is ook een andere tekening van vrijwel dezelfde plek. Een echte Van Gogh. De oorzaak van de ontploffing in het centrum van Antwerpen, waardoor een gebouw instortte, is mogelijk een gasexplosie. Volgens buurtbewoners ging er de hele dag al een gaslucht, meldde Belgische media. In het puin werden vanmorgen twee dode mannen gevonden. Bij de explosie in Antwerpen raakten veertien mensen gewond. De prominente Servische Kosovaarse politicus Ivanovic is doodgeschoten. Voor de deur van zijn partijbureau werd hij door onbekenden onder vuur genomen. Volgens lokale media is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 64-jarige Ivanovic was in het noorden van Kosovo een bekende politicus. In 2016 werd hij veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog eind jaren 90. Dat oordeel werd later nietig verklaard, het proces moest over en dat liep nog. Het weer, buien, soms met hagel, onweer en natte sneeuw. Soms ook zon en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staan op dit moment geen file. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 Goedenavond, mensen. Ja, vroeger zou ik gezegd hebben, goedenavond, dames en heren. Maar, ja, dat vind ik toch een beetje risky in uh, 2017. Want ja, weet je, het probleem is dat je zegt, goedenavond, dames en heren. Dan, dan ja, dan heet je 99% van de mensen welkom. en er zit natuurlijk hier toch eentje tussen met een bobbel in de broek... die nog niet helemaal weet of dit een erectie is of vanuit de hand gelopen klitters. En ik wil graag een oudejaarsconferentie maken voor iedereen. Ik heb ontzettend goed gekeken naar mijn laatste twee voorgangers, Claudia de Breij en Herman Vinkers. En die hadden allebei zo'n warme, zo'n verbindende, zo'n mooie op de toekomst gerichte oudejaarsconferentie. En ik wil die traditie ontzettend graag voortzetten. <tied> en ik hoor nu wat mensen denken: van hoe, dat is jammer. Maar dat is. Uh... Uh, nee, maar ik wil ontzettend graag dat het een, dat het een mooie oudejaarsconferentie wordt. Echt een, een oudejaarsconferentie voor iedereen. Dat iedereen zich veilig voelt. En ik kan nu al iets zeggen tegen de christenen in deze zaal. Joepie gaat in deze conferentie niet meer vloeken. Nou, kom op. Oké. En dan gaan we godverdomme iedereen zitten klappen. Daar heb ik zo'n tieve zegen laten. Meteen naar die kut gereformeerde. Meteen weer met die sodemiet erop. Zo, de toon is gezet. Het wordt een leuke avond. Uh, nee, je moet ontzettend uitkijken tegenwoordig. Want ik maak de oudejaarsconferens voor de televisie. En u weet zelf, ja, televisie wordt alleen nog bekeken door hele oude mensen. Daarom is de, de Omroep Max zo'n enorm succes. Met Hendrik Groen. <lacht> en heel Holland Bakt. En de geheugentrainer. Oh, het is zo spannend allemaal. Nou, het hoogtepunt van, van de Omroep Max, ik weet niet of u het kent... dat is het programma Bed and Breakfast. En als u het niet kent, ik leg het heel graag even uit. Uh, dat zijn mensen, die zijn een beetje aan het eind van hun leven... en die moeten dan kiezen of zelfmoord of een bed and breakfast. Uh, en dan kiezen ze voor een bed-and-breakfast. En dan hebben ze een of andere een tuttige boerderij omgevormd. En dan komt er een ander stel dat ook een bed-and-breakfast heeft. Dat komt daar dan slapen. Nou, dat gaat allemaal goed. Gaan ze smiddels middags op een kameel zitten, weet ik veel. Goed, allemaal. Maar dan komt dat tot het hoogtepunt van het programma. Dan hebben ze daar een nachtje geslapen. En dan komt het puntje van kritiek. Dus dan zeggen ze altijd van... Nou, we hebben echt lekker geslapen. Oh, u kent het gewoon... Oh. Zeg dat dan, nou goed. Maar, we hebben wel één klein puntje van kritiek. We misten een tweede glaasje op de wastafel waar we ons gebit in konden dompelen. Ja, maar dan is het nog niet, klaar. Dat is nog niet klaar, want dan zegt dat andere stel... Oh, daar zijn wij heel blij mee, met dat puntje van kritiek. Daar gaan wij echt wat aan doen. Terwijl je dat wijf ziet denken: van zit u niet je zijkouwe graftak met je puntje van kritiek? Flikker toch op man met je glaasje op de wasbak. ouwe kut, Je moet alleen nog een urn uitzoeken. Zo, dan wil het uh, Kijk, en dit soort dingen wil ik dus niet meer doen. Hè? Dat uh, ik. wil echt dat u straks het oude Luxor verlaat. En dat u tegen elkaar zegt: wat is die Joep toch eigenlijk <laughs> Ja. Wat is het toch, een milde, aardige, lieve man. Vroeger was het zo'n driftige blaaskaak. Maar, maar die bypassers hebben hem echt goed gedaan. Maar... Ja. Hey, maar, we moeten gewoon eerlijk zijn. Man. Je zet tegen de, de tv aan en wat zie je een of andere bibberbejaarde... die een veel te grote caravan in parkeert. Weet je? Ja, het is wel amusement, dat ben ik met u eens. Vooral als dat wijf dan ze aan te geven. Iets naar links, iets naar rechts. En dat die man dan zo heel langzaam een ravijn ingaat, weet je. Het is eigenlijk een soort euthanasieprogramma, als je heel eerlijk bent. Het heet ook We Zijn Er Bijna. Dat, dat is het, het mooie. Maar goed. Dolores O'Riordan. Die dus gisteren plotseling op 46-jarige leeftijd overleden is. Ja. Dat is echt veel te jongen, 46. Jongen, jongen, dan hoor je nog een leven voor je te hebben. Maar goed, dit was een uh, uh, die allergrootste hit die ze gehad hebben... De jaren 90 en dat heette Zombie. Tommy Lewis, Ray Wright, the Third. Crossing the highway late last night. He should looked left and he should looked right He didn't see the station wagon car The skunk got squashed and there you are You got your dead skunk in the middle of the road de third, zo heet de man. En het uh, liedje, dat heet gewoon uh, Dead Skunk. Ja, zo heet het. En als er dan dit vrolijke, uh, deze vrolijke nootjes hoort, <coughs> dan weet u dat u weer mes en vork kunt klaarleggen, of potlood en papier, of wat dan ook. <coughs> mag ook, alles mag. En ook de koekenpan vast klaarzetten. zetten. aansteken.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 Nou, ik ben benieuwd om we vandaag weer te eten kijken. Nou, hoor. Nou. Voor vandaag is het een gegratineerde zuurkoolschotel met gehakt. Het recept is voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. U heeft daarvoor nodig 500 gram zuurkool... 400 gram vastkokende aardappels, geschild in dunne plakken. U kunt ook kant-en-klare voorgegaarde aardappeltjes daarvoor kopen... Twee eetlepels vloeibaar bakproduct. 500 gram half om half gehakt. Een eetlepel gehakt kruiden. Een blikje ananas. In stukjes uitgelekt. Dat blikje ongeveer 250 gram. Een eetlepel olijfolie. Of een eetlepel vloeibaar bakproduct. En u heeft nodig. één ingevette ovenschaal. Verwarm de oven op 200 graden. Zet de zuurkool op met een laagje water. En laat op lage stand... 10 minuten stoven. Zet in een andere pan de aardappelsplakjes op in ruim water met zout... en laat ze circa in 5 minuten gaar koken. Giet ze af, laat ze even staan. Verwarm het vloeibaar bakproduct en bak het gehakt met de gehakt kruiden rul. Laat de zuurkool goed uitlekken en in een vergiet... en schep de stukjes ananas erdoor. Maal er wat peper over... Verdeel het gehakt over de bodem van de ovenschaal en schep hierop de zuurkool. Verdeel de plakjes aardappel erover, bestrooi ze met zout en peper... en besprenkel ze met wat olijfolie. Zet de, oven dan in de, uh, de schotel dan in de oven en laat hem circa 20 minuten bruin bakken. U kunt in plaats van ananas ook stukjes appel en of rozijnen door de zuurkool doen... En voor vegetariërs uh, kunt u eenvoudig het gehakt achterwege laten of vervangen door een vegetarisch gehakt product. Die zijn er tegenwoordig ook. Ik kan u zeggen dat ik hem vast ga maken. En ik wens u daar ook veel succes mee vanavond. Eet smakelijk namens Angela. Hoe lang moet ik komen eten? Ben. <lacht> nou, het duurt maar 20 <lacht> minuten, dus we kunnen ook langzaam doorwandelen. <lacht> Ja, maar je moet eerst nog koken natuurlijk. Ja, 20 minuten. Achter. Oh, ja, ja. Een klein glaasje er aan vooraf gaan. Ja, dat ja, staat wel ja, lekker ja. natuurlijk. Daar hebben we het natuurlijk Ik ook. denk zo maar dat ik het thuis ook wel voor mijn kiezen krijg. een deze ja. dagen. Het is zuurkool weer. Ja, het is wel lekker, natuurlijk ook alweer, ook dat nog. Uh, u kunt het allemaal nog eventjes rustig, want ik kan u voorstellen dat u het allemaal niet zo snel hebt kunnen noteren, maar dat maakt allemaal niet uit. U kunt het allemaal nog eventjes rustig nalezen op onze Facebookpagina www.facebook.com Schuinerstreep Zandvoort En dan uh, ziet u daar uh, het recept met een plaatje erbij, zo. En als hij er voor u uh, er anders uitziet, is hij mislukt. ook elke keer, maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Dat kan wel oh. een creatieve aanpassing zijn. Ja, precies, dat kan ook nog. Die ons dan meteen wordt gemaild. Ja. Oké, okay, nou, ik zou zeggen eet smakelijk als u het gaat maken en uh, laat eens horen hoe het, of het u gesmaakt heeft. Dat vinden we wel leuk. Dat is leuk. Als je gewoon een leuke reactie op Facebook zet, van nou ik heb het gemaakt, het was niet tevreden. <laughs> of het was heel erg lekker, kan ook natuurlijk. Wij gaan door. Demistiano Corazon. Oh. Oh. Meng veel. Maciano so, Corazon en dat was dat. Bing ze. Zo, dit is heftig. Nederlandse band, de Wolf. California Burning heet het. Dat is wat anders dan Dreaming. Dat is een lekker bandje hoor. De Wolf. Een lekkere Hemmel en zo. Ik vind het lekker. Got your mouth shut zoals je vroeger die Purple speelde en zo... Hè, met een hemond, een gitaartje, een bas en een drum en zo... weet ik het allemaal. Vreselijk lekker vind het lekker. California Burning heten het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... niemand minder dan Babs Weerens. Er mogen 1400 bomen in de Amsterdamse waterleiding Duinen... gekapt worden... Natuurbelang probeerde via de rechter deze drastische maatregel tegen te houden, maar juridisch is er geen speld tussen te krijgen, meldt een teleurgestelde heer Harry Hobo van de actievoerende stichting. Juist omdat het kappen van de 1400 bomen een maatregel tegen stikstof is, is er volgens de rechter geen vergunning voor nodig. Waternet wil dan ook zo snel mogelijk aan het werk om nog voor het broedseizoen de bomen te kappen. Uh, natuurbelang vindt het belachelijk dat de natuur moet opdraaien... voor de veroorzakers van de stikstofuitstoot. Dat zijn volgens Natuurbelang de veeteelt, het toenemende autoverkeer en de industrie. Want volgens de natuuractivist Harry Hobo is bomenkap... desastreus voor beschermde diersoorten als de zandhagedis, de korfslak en de vleermuis. Natuurbelang bezint zich dan ook nog op een hoger beroep... maar vreest dat het te laat is voor die bomen.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 Tussen de buien door is de zon zichtbaar en wordt het 4 tot 6 graden in de nacht van woensdag naar donderdagochtend. Vroeg kunnen, er lokaal, uh, kunnen de buien lokaal voor een sneeuwdekje zorgen. Maar later op de dag nemen dan ook de buien af en is er vaker zon bij zo'n 4 graden. Er is voor donderdag een serieuze stormwaarschuwing. Uh, Noord-Hollanders moeten zich klaarmaken voor een serieuze zuidwestenstorm die de aankomende donderdag over de provincie raast. Volgens de NH-weerman Jan Visser kunnen de windstoten donderdag oplopen tot 120 km per uur. Maar vandaag dinsdag zien wij toch voornamelijk de zon. En wachten wij af wat het weer ons brengen gaat. Tot zover het weer van half twee. Dat was het weer. Natuurlijk Sting, man die uh, groot is geworden sinds uh, halverwege de 70 jaren natuurlijk met de band The Police. <coughs> met grote hits als Roxanne en zo. En uh, uh, nou, nog meer Message in the Bottle, Walking to the Moon en dat soort dingen. Maar uh, Na The Police een uh, zeer vruchtbare solo carrière begon. Met onder andere prachtige liedjes zoals dit Fields of Gold. Uitgekozen door onze web is een mooi gevoelig nummer van een knappe man. Heerlijk. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou. Gelukkig. Wat die knappe mannen dat we te maken, <laughs> dat weet ik ook niet waar. Het is gewoon mooie muziek. Helemaal mooie muziek. Maar gaan door. Net Dit. I It's going Bracht die man uit in de jaren negentig. Valencia heet hij. Ja. Het blijft mooi. En dat brengt ons ook een beetje in de sfeer voor het volgende nummer. En dat duurt maar liefst elf minuten. Dus uh, kan je eventjes... Uh, Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ho, ho, ho. En en ja. het licht? Is die nog? Ja, natuurlijk. Ja, zou het zo wat vergeten? Sadé. Ja, vandaag. Huh. Smooth Operator. ze voluit. En uh, dat zaden dat komt dus uit haar tweede naam. En daar hebben ze het uh, dan ook mee gedaan. Geboord. Geboren. Geboord? Mijn Geboren op 16 januari uh, 1959. Pff, dus uh, lekker jarig vandaag. Dus van harte gefeliciteerd. Oké, okay, uh, het laatste nummer. Ik zei het al, dat duurt 11 minuten. Het, ik denk dat het inderdaad het laatste nummer gaat worden. En dat is natuurlijk van, ik had het al beloofd, van het nieuwe album van Kajak. 17 heet het album. En ik ga u daar een van de mooiste stukken van laten horen. Le Pellegrina. She's so more than her serum. Ik vind dit gewoon helemaal werelds. Helemaal fantastisch. Gewoon van het uh, nieuwe album van Kayak. En uh, ja, ik ben al sinds het begin fan van deze band. En uh, ja, ik hoop dat u het ook een beetje mooi gevonden La Peregrina heet het uh, stuk. Uh, het, uh, het staat integraal op, die nieuwe, op dat nieuwe prachtige album van deze band. Uh, dat heet 17. Een 17e LP sinds 1972. En uh, ja, het is een hele nieuwe bezetting. De, alleen Ton Scherpenzeel is nog uh, aanwezig. Het de rest zijn het allemaal nieuwe mensen om hem heen. Maar uh, het doet daar niks af. Het is gewoon te gek. Het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. En uh, als u ze live wil zien. Ze zijn 26 januari. Dat is uh, vrijdag over de week. Te zien in uh, pop, pop Pop Podium Victory in Alkmaar. En ik ga er lekker heen. Haha, ha. kaartjes al binnen. Jawel. En uh, dan zijn we ook gelijk aan het einde van dit programma gekomen, dames en heren. En uh, ga ik Beb weer bedanken voor haar stimulerende aanwezigheid. Volgaarne gedaan, volgaarne gedaan. Ja, volgaarne gedaan, ja. <laughs> en uh, morgen ben ik er weer. Ik hoop dat Ron er ook weer is morgen. Want die, die weer opgeknapt is in ieder geval. En uh, morgen gaan we vrolijk verder. En donderdag natuurlijk met Dolly. Dus ik zou zeggen, uh, fijne dinsdag nog. Kijk uit dat ik je niet van de weg weg waait. En. Uh, uh, tot morgen. Fijne dag nog. En jij tot volgende week. Ja. Oké. Okay. Dag. Dag.